8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Israëlische militair Gilad Shalit, die vijf jaar geleden in de Gaza-strook gevangen werd genomen, komt mogelijk snel vrij. De Hamas-beweging zou bereid zijn hem volgende maand vrij te laten, in ruil voor Palestijnse gevangenen. De Israëlische regering houdt een spoedzitting over de kwestie. Palestijnse extremisten overmeesterden Shalit in juni 2006... bij de grens van de Gazastrook met Israël. Sinds oktober 2009 is niets meer van hem vernomen. Shalit moet nu 25 jaar oud zijn. Hamas wil hem vrijlaten in ruil voor honderden Palestijnen... die vastzitten in Israël. Premier Netanyahu zei vorig jaar dat hij daartoe wel bereid is... maar tot een akkoord is het nooit gekomen.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 Het Ziekenhuis Zevenaar heeft alle operaties afgezegd... omdat er in de operatiekamers vliegen zijn ontdekt. De ruimtes zijn daardoor niet steriel. Voor spoedoperaties worden patiënten doorgestuurd... naar het ziekenhuis in Arnhem. Er wordt onderzocht hoe de vliegen in de okazie in Zevenaar zijn gekomen. Mogelijk door minuscule gaatjes in het plafond. Morgen worden twintig operaties verplaatst naar Velp en Arnhem. De politie in Zuid-Nederland denkt een bende te hebben opgerold die vrachtwagens leegroofde. De bende van elf man deed dat in Nederland en België. De politie ontdekte in verschillende plaatsen in Noord-Brabant onder meer kleding met valse merklabels, dozen tandpasta en messensets. Van de elf verdachten zitten er nog vijf vast.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 ...met Jeroen Stomborst. Een heel avond. Een spannende voetbalavond is het voor veel landen in Europa. Negen tickets voor het Europees kampioenschap... ...volgend jaar zomer in Polen en Oekraïne zijn er nog te vergeven. Voor de Nederlands elftal is er al duidelijkheid. Oranje doet volgend jaar gewoon mee. Maar er moet vanavond nog wel worden gevoetbald. Tegenstander is Zweden. En plaats van handeling het Rasunda stadion in Stockholm. Dat lijkt me echt een stadion waar het, waar het kan spoken. Als je achter die goals kijkt. Die tribune is hoog en heel dichterop. Ja, dat, dat, ik, nee, ik, ga, ik, ik, ik geniet ervan dat het een, een geweldige sfeer zijn. De dus sponscoach Bert van Marwijk. Nederland is dus al zeker. Zweden kan zich ook plaatsen vanavond. Maar dan moet het wel winnen. En dan plaatst hij zich rechtstreeks voor het EK van volgende zomer. En ook België heeft drie punten nodig om in leven te blijven. Maar dat wordt lastig als je weet dat Duitsland de tegenstander is. In Duitsland, Ronald van der Geer, bekijk die wedstrijd voor ons. Ronald, um, hoe gaat het met de Belgen? Want we willen best graag dat ze erbij zijn. Ja, we kunnen het wel willen, maar het gaat niet gebeuren. Want het was bij rust 2-0 voor Duitsland. En het is inmiddels uh, net uh, na rust 3-0 geworden door Gomez. Dus uh, ja, de kansen van België zijn, uh, zijn klaar. Dat is jammer voor de Belgen en goed nieuws natuurlijk voor Guus Hiddink... want hij is dan de lachende derde. En ook van alle andere resultaten in het Europese voetbal... houden we u tot op de hoogte tot 11 uur hier en langs de lijn. En dan de Nederlandse tafeltennisvrouwen... die hebben, het uh, hebben zich op het Europees kampioenschap geplaatst... voor de finale van de landenwedstrijd na een zege op Hongarije. En we waren natuurlijk bij de landenwedstrijd op het WK-turnen... heel ver weg in Japan, waar de Amerikaanse vrouwen overheersten. Nu eerst gaan we naar de historische grond van het Rasunda Stadium... even buiten Stockholm, waar om kwart over acht zo meteen dus de aftrap is... voor de laatste ek kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Zweden. Onze verslaggevers zijn als gewoonlijk Jack van Gelder en Bas Tegeler. goede goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Uh, ja, er zijn nooit verrassingen, maar ik vraag het toch maar. Hoe ziet de opstelling eruit van Nederland? Nee, er zijn geen verrassingen. Uh, het Nederlands <laughs> dan al uh, in dezelfde formatie als afgelopen vrijdag. Uh, en in zoverre is het verrassend. Omdat uh, ik uh, een van de personen was die eraan dacht dat misschien een afspraak was gemaakt. Strootman spelend tegen Moldavië. En uh, Nathalie de Jong spelend tegen Zweden. Maar dat is dus niet Des van Marwijk. Die heeft gewoon gekozen voor uh, Strootman naast Mark van Bommel. En Nathalie de Jong uh, moet even een stapje terug doen. Uh, heeft natuurlijk ook te maken met twee dingen. Ten eerste heeft Strootman goed gespeeld tot nu toe in de Interlandse hij heeft gespeeld. En ten tweede, het is een linkspoot naast de rechtspoot van Bommel. En ook dat telt natuurlijk mee. Maar voor de rest eigenlijk geen verrassingen. En bij de Zweden, uh, Bas, ja de enige verrassing, maar dat wisten we na de gele kaart. Jij zei dat meteen tijdens de wedstrijd afgelopen vrijdag toen we dat hoorden. En geen slaat aan uh, Ibrahimovic omdat hij een gele kaart had opgelopen. En al eerder een had opgelopen tijdens het kwalificatie Voor de rest, ja, bij nee, de Zweden. Nee, bij de Zweden ziet het er eigenlijk ook allemaal vrij logisch uit. Elmander is uh, vanavond de spits bij de Zweden. Die wordt in de rug gedekt door Toyvonen, die de laatste tijd nogal... Ja, of er zachtst gezegd ongelukkig was dat hij eigenlijk niet in de plannen van de bondscoach voorkwam. Wat eigenlijk zelden in de basis stond. Maar dus nu wel. We zien sowieso vrij veel bekenden. Dat is natuurlijk altijd leuk als je tegen Zweden speelt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Denemarken of voor België. Veel mensen die in de Nederlandse competitie hun brood verdienen of daar, eh, dat daar hebben verdiend. Want eh, behalve Elmander en Toyvonen zien we bijvoorbeeld ook Rasmus Elm van AZ in het elftal staan. zien we Marstorovic centraal achterin staan. Die vroeger nog speelde bij Twente. En zien we in het doel Isaacson de PSV'er. Dan komen we op de bank bijvoorbeeld nog Pontus Wernbloom tegen van AZ. Uh, Emir Bayrami zit op de bank van Twente. Andreas Grankvist, ex FC Groningen. Dat zit allemaal op de bank. Het is een elftal zoals men in Zweden zegt zoals ze het hadden verwacht. En nou denken wij in Nederland altijd. Het is een ongelofelijke ademlating dat zij niet de beschikking hebben over Ibrahimovic. Maar zelf denken ze daar toch wel iets genuanceerder over. Ja, Stefan Pettersson heb ik gisteren uitgebreid mee gesproken. Die kwam even gezellig in het hotel en thee drinken. En die vertelde mij dat eigenlijk, eh, ondanks het feit dat men dat dan niet hard opzegt... omdat Slatan natuurlijk de grote verdet is van het Zweedse voetbal... Eh, eh, hebben ze zoiets van, ja, als hij er niet bij is... dan speelt het elftal veel meer in eh, collectieve zin... dan eh, met Slatan. dan is alles gericht op hem. En de beste wedstrijd die in de afgelopen vijf jaar heeft plaatsgevonden... was een wedstrijd zonder Slatan tegen Spanje, toen Zweden hier van Spanje won... En uh, dat haalt men nog steeds terug. Uh, overigens was toen Marcus Albeck uh, een van de mensen die nog in de Zweedse formatie stond. En die is nu een soort teammanager van uh, het Zweedse nationale elftal. Zodat we vele bekenden zien, zoals eerder genoemd Pettersson. Maar twee hokjes verder uh, heb ik ook weer uh, de keurig met, uh, ja, met schnoos. Dat het is een soort uh, tabak onder zijn bovenlip uh, zien zitten. Ralf Edström, uh, die kennen we natuurlijk allemaal nog uit zijn fameuze... ...tijd bij, bij PSV. Maar er is dus veel tussen Nederland en Zweden. Alleen vanavond zal dat denk ik niet gelden wat de Nederlandse helftel betreft. Want dit Nederlandse helftel, ook al is het gekwalificeerd. We kennen het onder meer van de wedstrijd tegen Schotland... ...waar Bert van Marwijk aan refereerde gisteren. Dit Nederlandse helftel wil gewoon over en aan altijd winnen. Nou, wat ik mooi vind om te zien, en dat is wat van Marwijk gisteren ook zei... ...als je nou voor de prijzen wil meedoen straks, volgende zomer... ...en je wil het EK winnen, en dat wil Nederland... Dan uh, zou je ervoor moeten zorgen dat je in de voorbereiding op zo'n toernooi altijd geconcentreerd bent. En altijd zorgt dat je het maximale resultaat haalt. En niet denkt, nou ja, dit telt niet, dus laat het maar lopen. Want uiteindelijk is dat, laat ik zeggen, in je opvoeding niet het allerbeste. Gewoon zorgen dat je alles wint, dat je altijd de beste wil zijn. Dan dat op zelf, word, sluit dat er vanzelf, slijt je dat erin. En dan krijg je de beste resultaten. Nou ja, daar valt best wat voor te zeggen, denk ik eigenlijk. En Van Mark heeft natuurlijk het gelijk als ze zeiden, want zijn... De serie is, uh, nou ja, impressive, indrukwekkend. Wat, ja. wat, wat kunnen we verwachten, Jack van, van, van de Zweden? Hoe gaan zij spelen? Want zij moeten winnen om zich rechtstreeks te plaatsen. Dat zullen ze toch graag willen. Ja, maar het, het, uh, het probleem natuurlijk wat uh, zo langzamerhand er is... Uh, Nederland is uh, een dusdanig grote naam uh, in uh, de hele wereld. Want er weinig ploegen meer zullen zijn die heel open spelen. Alhoewel die Zweden nou juist in, uh, in Amsterdam heel open speelden. En onmiddellijk ook de ene tik naar de andere kreeg. Het werd 4-1 in de Amsterdam Arena. Ja, ik weet niet hoe de, hoe de Zweden er tegenaan zullen gaan. De Zweden, wat dat betreft, vanuit uh, historisch perspectief... altijd geïnspireerd door Engels voetbal. Dat was het eerste wat men hier altijd op televisie zag... in Scandinavische landen. Dus dan was het lange bal en rennen maar. Uh, dat is natuurlijk tegenwoordig veranderd. Zoals gezegd, veel spelers uh, in de Nederlandse competitie gespeeld. Of nog. Uh, maar ook in andere grote competities. Het is allemaal wat slimmer geworden. Maar het is wel lekker voetbal wat ze willen spelen. En lekker voetbal tegen Nederland. Ja, Dat is meestal uh, in de, absoluut in de messen lopen. Dus ik ik heb het idee dat we een hele leuke open wedstrijd gaan krijgen. Oké, okay, we horen u zometeen weer, Bas en Jack, voor zover uh, bedankt. Ja, ik ja, weet ik wel zeker. Oké, okay, prima. Je bent altijd keurig op tijd, toch, voor je werk? Zeker. zeker Goed, we gaan even praten met Ronald van der Geer. Want ja, die volgt ook de andere wedstrijden in het uh, matchcenter. Nu nog even hier bij mij aan tafel, Ronald. Uh, de Duitsers tegen de Belgen. Een uh, kansloze missie voor België? Ja, daar zag het in het begin niet naar uit. Omdat je bij België echt zag dat het een ploeg met een missie was. Speelde ook als een ploeg met een missie. Met vertongen van ayers als linksback, Timmy Simons als een van de controleurs op het middenveld. Den er ook in. Wietzel en Hazard in een aanvallende lijn. En ook een als spits. En wat ze deden was Duitsland onder druk zetten. Veel balbezit hebben op die manier. En de Duitsers eigenlijk in een afwachtende rol drukken. Maar ja, dat hadden die Duitsers eigenlijk best graag. Want in de counter zijn ze natuurlijk levensgevaarlijk en dat bleek ook wel, want de eerste, de beste counter, leverde uh, weliswaar een redding op van Mignolet, de, de, de Belgische doelman, maar wel een corner waaruit Euziel mm -hmm. uh, het, uh, het eerste doelpunt maakte en vervolgens uh, drie minuten later mag België weer een corner nemen, is er weer een uitbraak van de Duitsers en maakt Schurle de 2-0. Ja, en toen was het over en uit. En in de tweede helft kwam er bij België nog wel Lukaku bij voor Okun Jimmy, het krachtmens van Anderlecht die nu voor, uh, voor Chelsea speelt. Maar ja, Gomez maakte de 3-0 en ja, nu zitten we eigenlijk te kijken naar twee ploegen die misschien wel snakken naar het einde, want de Belgen geloven er niet meer in. Het geloof dat er in het eerste half uur in heeft gezeten, dat is, uh, dat is definitief uh, maar verdwenen. als ik de wedstrijd met de schuin op bekijk, dan was het misschien ook geloven tegen BTWT want die Duitsers, die zijn sterk. Natuurlijk. Ongelooflijk. Ook net als Nederland bezig met een ongeslagen reeks, nee, sterker nog, alle wedstrijden winnen van, uh, van de EK kwalificatie, was ook het doel om alle tiende wedstrijden te winnen. Nou ja, dat gaat dus gebeuren, maar dit is gewoon een heel goed elftal. Maar ja, je mag natuurlijk wel hopen en ik, ik vond de prijzen de manier waarop België speelde en, en ja, dan moet je een beetje geluk hebben. Ze zijn wel in de buurt geweest van Nooyer... Maar ze hebben geen kansen gecreëerd. En ja, dat moet je toch doen om doelpunten te maken. Dan is er nog wel een dik half uur te spelen, uh, meen ik. Ja. En dan is er nog een kleine kans. Want Turkije moet er wel uh, zijn werk doen tegen Azerbeidzjan. Ja, Hoe staat het daar. plaatsen voor de play-offs. Turkije-Azerbeidzjan is nog altijd 0-0. Turkije staat één puntje achter op, uh, op België. Dat betekent dat met een gelijk spel België en Turkije gelijk staan. Het onderling resultaat tussen beiden valt in het voordeel van de Turken uit. Dus dan uh, mag uh, Turkije met Guus Henning gaan meedoen aan de play-offs. Volgens mij, dus mister miste België hier een penalty hè? tegen Turkije in de, in de slotfase. Absoluut. Dan ga je dat soort dingen denken. Ja, ja er zijn natuurlijk He? wel meer dingen waar ja. de Belgen ooit nog aan terug zullen denken... in deze kwalificatie, want het had natuurlijk helemaal niet meer zo spannend hoeven zijn. Hey, dan uh, zijn er meer wedstrijden uh, worden er gespeeld zijn en misschien al bezig. Uh, heb jij een overzicht? Nou, nog niet. Uh, de, de meeste wedstrijden staan nu op het punt van beginnen. Wat wel grappig is, is dat Griekenland nog één punt nodig heeft... om zich definitief te plaatsen in een uitwedstrijd tegen Georgië. En net na een half uur met 1-0 achter stond. Dat was Koren op de molen van Kroatië, dat misschien wel de lachende tweede kan worden. En nu 0-0 staat tegen, tegen Letland. Maar daar is nog lang te spelen. De rest gaat zo beginnen met onder meer ook Rusland van, uh, van Dick advocaat. Ronald, dankjewel. Je houdt het allemaal voor ons in de gaten. Wij gaan nu naar Solna, naar uh, Jack Vergelder en Bas Stigler, Zweden tegen Nederland. We verwachten een mooie open wedstrijd. Ja, Solna, overigens een, zeg maar een buitenwijk van, van Stockholm. Uh, en jij zei in je allereerste intro historische grond. Dit was uh, inderdaad uh, ook het stadion, weliswaar in iets andere vorm... waar in 1958 de finale van het WK werd gespeeld. En uh, voor de mensen ongeveer van mijn leeftijd... dat was de eerste keer dat je eigenlijk uh, kon genieten van uh, bijvoorbeeld Pelé... die toen uh, als jongeling op dat WK grote furoren maakte. En dat is allemaal in dit stadion. In dit stadion wordt eigenlijk ook... Uh, deze formatie voor het eerst uh, een beetje in de stijgers is gezet. Het was de allereerste wedstrijd onder leiding van Marco van Basten. Het was uh, een nieuw tijdperk en uh, men uh, ging op weg naar iets moois... ...wat verder en uh, op een hele goede manier is uitgebouwd door uh, Bert van Marwijk... ...die het volmaakt heeft, die nog succesvoller uh, is geweest dan, uh, dan Van Basten. Maar dat begon allemaal wel hier... En dat, dat was dus in die periode waarin het Nederlands Elftal na Portugal weer gestalte ging krijgen. En dat is wel leuk op zo'n avond als deze. Een, een Zweedse Elftal dat uiteraard in de bekende kleuren speelt. Geel, blauw, geel. En het Nederlands Elftal zeg maar even in de Real Madrid outfit. Totaal in het wit. Op een uh, avond die je uh, mooi kan noemen. Het is vandaag uh, helder weer geweest hier in Stockholm. Met een uh, lekker zonnetje. Niet warm, maar wel echt wintersportweer. En ook vanavond op deze prima bespeelbare mat verwacht ik uh, een uh, leuke wedstrijd. Met een scheidsrechter die komt uit uh, Turkije. En hij uh, zal direct gaan uh, fluiten voor het begin van de wedstrijd. Die voor Nederland niet van belang is. Voor Zweden des te meer. Maar waar uh, ik eerder zei, uh, voor Nederland is het van groot belang om gewoon iedere wedstrijd te winnen. En uh, de laatste jaren slaagt men daar wonderwel in. Zo is het. Zweden weet één ding. Winnen betekent beste nummer twee. En betekent rechtstreeks geplaatst voor het EK. Daar is het Zweden vanavond allemaal om te doen. Als Zweden niet wint is het afhankelijk van allerlei andere landen. En een van die landen is dan het buurland Denemarken. Nou, daar geloven ze al helemaal niet in dat die ze mogelijk de hulp gaan schieten. Integendeel. Dus er is Zweden veel aangelegen om vanavond te winnen. De bal ligt klaar. De heren Elmander, ex Feyenoord, ex-NAC en Toivonen, de PSV'er... hebben die bal daar liggen en gaan de aftrap voor Zweden verzorgen... Wat wachten is uh, nog even totdat het uh, tijd is volgens de scheidsrechter om af te trappen. Die daartoe vanaf de zijkant het signaal moet krijgen. Want zoals bekend, er zal wel weer ergens een reclameblok draaien op een machtig televisiestation. Ja, we dus... willen ook gelijk beginnen hè, met een heleboel wedstrijden. Ja, dat speelt zeker een rol. Dat is ook de reden dat deze wedstrijd uiteindelijk begint om kwart over acht. En niet zoals aanvankelijk de bedoeling was om acht uur. Omdat ze in Zweden zeiden, nou wij zijn liever niet een kwartier eerder klaar. Dan de Denen die spelen tegen de Portugezen. Want die zouden het dan afhankelijk van de uitslag hier. Wellicht op een akkoordje kunnen gooien. Zodat zij zich allebei plaatsen. En Zweden het kind van de rekening zou kunnen zijn. Kortom Scandinavië rekent vanavond. Zweden voetbalt. De wedstrijd in gang gezet met de aftrap van Elmander en Toivonen. De bal terug naar de doelman Isaacson. Ook al een PSV. En de eerste peer van hem naar voren. Waar Strootman zijn ploeggenoot Toivonen nu een duw in de rug geeft. Eerste overtreding ter van de middelcirkel. Strootman dus verkozen boven Nigel de Jong zelf al weer spelend in dat blok van die twee mensen. In het geval van Bommel en Strootman voor de laatste linie. De vrije trap die genomen gaat worden ter hoogte van de middencirkel. Wordt geplaatst richting Toivonen. Die kan er niet bij komen. Maar dan wordt hij bijna een eigen doel gekopt. Door Bruma die die bal nog even aanraakt. Maar vorm is er goed bij. En de een kijkt de andere aan en zegt, uh, je moet wel praten bij zo'n situatie. Balbezit in ieder geval voor Mathijsen. En Van Bommel uh, in balbezit. Uh, van Bommel uh, naar de rechterkant van het veld, Van Persie. Van Persie 20 meter voor de middellijn. Uh, geeft de bal naar de rechterkant van het veld en Van de Wiel. Van de wiel we gaan even kijken hoe de positie uh, zal zijn van de Zweden. Die spelen uh, een ouderwets 4-4-2, zou je kunnen zeggen. Met twee mensen voorin, waar Toijvonen iets vanuit de rug van Elmander speelt. maar daar waar mogelijk naast Elmander zal opduiken. Voorlopig is het kijken aan de linkerkant bij Nederland. waar de opbouw is via de PSVers Pieters en Stroopman. Aan de linkerkant van het veld nu de bal naar Kuit, die even richting het centrum loopt. dan via Strootman af van Bommel in de middensee. Aan de rechterkant in ruimte nu bij Van de Wiel. maar het tussenstation heet Hunterlaar. Dan gaat de bal via Hunterlaar alsnog naar Van de Wiel. Van de Wiel aan de rechterkant kan een paar meter maken richting het strafgebied van de tegenstander. zoekt contact met Van Persie, In korte 1-2. Van de Wiel krijgt de bal terug. Van richting het strafopgebied. Maar Van de Wiel besluit de bal helemaal terug te spelen naar Bruma. terug van de middenlijn. Zo duwt het Nederlandse elftal in de beginfase van deze wedstrijd. Namelijk 90 seconden op de klok. Wel de Zweden meteen terug. En de Zweden moeten terug als Oranje rustig de bal rondspeelt. Nu aan de linkerkant Kuit Een tweetje gezocht met Huntelaar. Er zit even een Zweeds been tussen. Maar de bal ploft alweer op Nederlandse helft voor de voeten van Mathijsen. En zo moeten de Zweden dus afwachten op dat wat Oranje voorzint. Zoals het spelbeeld eigenlijk altijd is als Nederland tegenwoordig ergens komt. Zeker in uitwedstrijden. Dan uh, weet je dat de tegenstander zegt. Doen jullie het maar even. En wij kijken wel. Nu is de overname de wel van de Zweden. Ze willen er ook snel uitkomen aan de linkerkant van het veld. De paas naar Olsson. Is zwak. Rolt over de zijlijn. En de Nederlands Elftal heeft via een ingooi de bal alweer terug. Goede bal van Van Persie richting Kuit, Die op de rand van de 16 meter gebied uh, de bal probeert te pakken. Die hem nu ook eerder pakt dan de linkervleugelverdediger Olsson. Zodat Nederland weer het balbezit heeft met Van Persie. Van Persie uh, draait de bal binnen richting het 16 meter gebied. En uiteindelijk wordt hij dan uh, over de achterlijn gekopt. Zodat Nederland in die openingsfase van deze wedstrijd reed, reeds de eerste corner krijgt. Nederland eigenlijk tot nu toe alleen nog maar aan de bal geweest. De midden uit en de vrije trap. Hebben we even gezien van de Zweden. Maar voor de rest is het Nederland dat in die openingsfase van de wedstrijd gewoon dicteert zoals het altijd eigenlijk de laatste tijd dicteert. 2,5 minuut gespeeld. Corner van de rechterkant draait in met de linkervoet van Van der Vaart. Komt bij de eerste paal, wordt weggekopt. En de inworpen van der Vaart is er nu 1 op 20 meter van de achterlijn. Zweden komt er een beetje uit. Maar Nederland blijft staan op de rand van het 16 meter gebied. Van Bommel krijgt de bal van Van der Vaart. Gaat nu lopen. Krijgt een duwtje mee. Krijgt een vrije schop ook van de Turkse scheidsrechter. De overtreding wordt dan denk ik door Elmander gemaakt. Die helemaal mee terug Verdedigen. Die kan er zelf nog wel om lachen in het weglopen. Maar weet dat hij zijn ploeg daar bepaald geen dienst bewezen heeft. Want deze bal ligt halverwege de Zweedse helft aan de rechterkant van het veld. En wordt door Van der Vaart zo aanstonds indraaiend of door Van Bommel uitdraaiend voor het doel gebracht. Die twee staan ervoor. Er is een eenmansmuur van de Zweden als je dat nog een muur mag noemen. Die is, uh, luistert naar de naam Sebastian Larsson. Die kijkt om zich heen. En wacht tot de vrije schop komt. Vijf mensen van Oranje in het strafgebied met beweging bij Matthijs. De bal naar de tweede paal in de handen van Isaacson. En nou wil Isaacson snel die bal verwerken naar de rechterkant van het veld in de hoop dat Zweden daar kan counteren. Maar niet alleen heeft Zweden onvoldoende mensen voor de bal, Nederland heeft er voldoende achter, zodat het niet komt van de counter. Isaacson kiest voor een andere oplossing en trapt de bal nu in de richting van een van de voorwaarts, in dit geval Sebastian Larsson. Toivon het duel weer aangaat met Stootman. Die gaan elkaar dus veel tegenkomen in deze wedstrijd. Het is het uh, Larsson die de bal weer even terugkrijgt. En uh, terug wil spelen. Eigenlijk ook door de stokken wil spelen van Van der Vaart. Maar dat lukt niet. Bal van uh, Van der Vaart. Hier van de Vaart over de zijlijn in de inworp. Een metertje of 15 over de middellijn door Olsen te nemen. Olsen kijkt, want er is heel weinig beweging. Nu dan maar de dan naar voren gegooid. Bruma duwt zich weg bij Elmander. Elmander die een opmerkelijke carrière heeft. Die overal en nergens speelt. En tot mijn verbazing nu opeens weer bij Galatasaray opduikt in Turkije. Nu Olsson in balbezit aan de linkerkant van het veld. Hij uh, heeft Van Persie bij zich. Van Persie gebruikt het lichaam. Goed bal gaat over de achterlijn. Niets aan de hand voor het Nederlands elftal En ook dat is weer typisch iets van dit Nederlands elftal. Dat uh, in dit geval uh, Van Persie helemaal ver terug is uh, op eigen helft uh, om de bal helemaal over de achterlijn te laten lopen. Balbezit voor Van der Wiel. Van der Wiel richting Bruma en Bruma richting Matthijs. Ja verzaken kan je niet want dan krijg je onroepelijk een conflict met de bondscoach. Dat weten de spelers. Je zal 90 minuten lang moeten uitvoeren wat er van je wordt verwacht. Anders kom je in de problemen. En het bal bezit voor nels al via Bruma na bijna 5 minuten bij 0-0 stand. Nog geen grote kansen geweest. Van de wiel aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Dat betekent dat Larsson nu mee terug moet voor de Zweden. Van de wiel opgejaagd door Larsson. Die kan de bal alleen maar terugspelen op de eigen helft naar Bruma. Bruma breed naar Matthijs. Matthijs kijkt of hij die diep kan openen. Naar van Persie durft het niet aan. Kiest voor een korte bal naar Pieters. Pieters op zijn beurt opgejaagd door Rasmus Elm van AZ. Die hangend aan de rechterkant speelt hier. En dan gaat de bal weer naar de andere kant, van de wiel. Van de wiel nu naar Huntelaar, die als hij zo rechtsbuiten nu even opduikt, Tikje krijgt van Larsson, die grote te laat is. Daar waar Huntelaar de bal weer had teruggekaatst. En opnieuw een overtreding van Larsson. De tweede in korte tijd, en opnieuw een vrij schop voor Oranje. Dit keer wat dichter bij de middenlijn, dus niet ogenblikkelijk gevaar. En de bal met een grote boog teruggespeeld in de richting van Joris Matthijs. Het is nog zeker niet hard van de Zweedse kant, maar aan een paar kleine overtredingen kan je wel zien dat er uh, ook de reactie net uh, na de overtreding van Larsson van de trainer van er is nog niks aan de hand, dat de Zweden het randje wel zullen gaan opzoeken in deze wedstrijd. Het is ook niet zo gek als dat uh, misschien de mogelijkheid is om te overleven, terwijl de band nu op de rand van de 16 meter bij uh, percy komt, die je niet onder controle kan krijgen, is het lustig die weg uh, en Lustig, die ziet dan helemaal aan de andere kant dat hij bij Bruma, een meter of vijf over de middellijn, aan de rechterkant van het veld via van de wiel weer in het veld wordt gebracht. Bruma in balbezit, de jongeling die dus op de plek staat van Heitinga, die geblesseerd is, zoals Robber er niet bij is, en Snyder er niet bij, zijn, en Stekenenburg er niet bij is. Maar dit elftal toont in ieder geval in die openingsfase precies wat men wil. Veel balbezit en kijken naar de combinaties, bewegen om je eigen positie heen en dan het dan door een ander laten innemen aan de linkerkant van het veld. Kuit, Kuit en Pieters, de hoogte van de middellijn, dan naar Van der Vaart, die wordt een beetje opgejaagd door Toy de bal moet dus even iets verder terug richting Matthijssen. Matthijssen, Bruma. En Bruma denk ik naar van de wiel. Nee, haalt de bal even onder het lichaam door speelt hem dan richting Matthijssen. Het is het gebruikelijke beeld. Ik heb dat eerder gezegd. Het is zo dat het deel zelf al de bal heeft. Dat de Zweden afwachten. Dat Oranje zoekt naar de ruimte die altijd zo moeilijk te vinden is. Nu weer via de rechterkant, via Van Persie en Van de Wiel. Korte combinatie van de Wiel krijgt de bal terug. Van Persie loopt naar het centrum, is aanspeelbaar en verlegt dan het spel naar de linkerkant. Daar schuift Pieters in. Nu wordt het in het centrum druk, want er staan nu mensen genoeg. Kuit aangespeeld, bal terug naar Pieters, dat is de bedoeling. Binnen doorgestoken, maar dat mislukt. De Zweden zitten ertussen. Het uitverdedigen is moeizaam, maar uiteindelijk succesvol. Dan kan Elman er aan de bal komen en zoekt Toijvo een positie. Voor een bal die hij dan via Svensson had moeten krijgen. Maar daar zit Oranje op het middenveld vrij kort op. En heeft het de bal alweer terug en mag het via Van Bommel opnieuw in de vooruit. Met Van der Vaart en met Bruma en het hele spul schuift dan alweer op. Op die Zweedse helft. Zweden loopt terug. Oranje loopt naar voren. Maar Oranje heeft tot dusver in de eerste zeven minuten van de wedstrijd nog geen openingen gevonden daar bij Zweden achterin. Nee, het knappe overigens van het Nederlands elftal is uh, dat als men uh, niet in balbezit is en even balverlies leidt, dat er dan onmiddellijk binnen ja, zal het zijn, 20 seconden weer balwinst is. Waardoor uh, je gewoon weer aan je eigen spel kan doorgaan. Dit elftal speelt eigenlijk op een enkele uitzondering na in fases in een wedstrijd. Uh, altijd het eigen tempo en dat uh, kenmerkt de klasse van dit, uh, deze formatie van Van Marwijk. Terwijl nu aan de linkerkant van het veld uh, een uh, mogelijkheid is misschien voor de Zweden... die uh, via Larsson aan de linkerkant en uh, nu in het centrum met Elmander proberen... Iets te doen. Elmander op 5 meter van de achterlijn speelt de bal terug naar Larson, Maar die is gelukkig voor Nederland rechtsbenig en niet linksbenig. Want anders had hij die bal meteen voor kunnen geven. Nu moet hij terugdraaien. En uiteindelijk is die bal met zijn rechtervoet indraaien van voor vorm. Geen enkel probleem. En op zijn beurt geeft de doelman hem alweer mee aan Pieters. En Pieters naar Mathijsen. Terwijl Van Bommel om de bal vraagt. Doet dat een meter of zes, zeven voor de laatste linie. En Van der Vaart die zegt kom maar, speel die wel maar in de voeten. Dat wordt het nu toe niet gedaan. Van der Vaart moppert dan ook. Dat Van Bommel dat klaarblijkelijk niet zag of niet wilde zien. Van Bommel biedt nu excuses aan aan Van der Vaart. En zo kan dat allemaal in een tempo gebeuren waarin Nederland gewoon balbezit houdt. En geen enkel gevaar nog te duchten heeft van de Zweden. Strootman nu ter hoogte van de middellijn neemt de bal even onder het lichaam mee. Maak een schijnbeweging, je speelt hem even terug naar Matthijssen. Maar om nou te zeggen dat op dit moment Zweden speelt voor de laatste kans. Nee, men wil in ieder geval niet afgeslacht worden. En dan op een gegeven moment, denk ik, voor de kans gaan in de slotfase. Als er dan nog iets te halen valt. Ja, het is zo dat bijna alle landen in Europa. toch wat angst hebben voor het Nederlands Elftal inmiddels. En denken, ja, jullie zijn toch wel aardig geworden zo de laatste jaren. Nou, maar voorzichtig aan doen. Van de Wiel nu met Van Persie. De hoogte van de middenlijn. Opening van Van Persie over de hele. Naar de andere kant. Prachtige bal. Naar Pieters die hem kan aannemen. Kuit dichtbij. Die zou eigenlijk wat dieper moeten lopen. Dat doet nu wel Strootman. Die krijgt de bal mee. Verspeelt hem tussen twee tegenstanders in. Dan gaat hij via Pieters alsnog naar Kuit. Kuit onder druk. Terug naar Pieters. Dan Van de Vaart. Weinig ruimte daar. Korte 1-2'tjes. En Van de Vaart opnieuw. En dan is het daar druk geworden. En dan dus maar weer naar de andere kant proberen. De rechter van de wiel. Draait naar binnen nu. Draait weg bij Sebastian Larsson. Geeft de bal mee aan Van Persie. Die wat ruimte heeft nu op de rand van het staffelprobleem meegegeven aan Kuit. Maar dan is de paas net te hard. Van Persie geeft de bal eigenlijk aan de buitenkant mee. Daar hoop je eigenlijk op Kuit dat hij in de loop de bal kan meenemen. Maar ziet Kuit dat de bal net te hard is. Rond over de achterlijn. Doeltrap voor Zweden. 10 minuten gespeeld. 0-0. Uh, nou ja, eigenlijk nog niet zo heel veel gebeurt in die eerste 10 minuten. Nee, eigenlijk als je het gewoon op de kever beschouwt is het een, een saai begin van een wedstrijd. Waarin Nederland controleert en Zweden eigenlijk nog geen enkele indruk maakt. En alleen maar achter de feiten aanloopt, dan zijn die feiten nog steeds op het scorebord onzichtbaar. Vanwege het feit dat Nederland nog geen kans heeft gehad. Dus is het nog steeds 0 tegen 0. Maar ook de Zweden hebben nog geen kans gehad. Misschien nu met die verder uitrap van Isakson verlengd door Elmander. Nog een keer verlengd door Toyvonen. Maar Elmander kan niet bereikt worden. Van Bommel heeft meteen het overzicht om de bal te spelen richting Vorm. Vorm knalt de bal dan ter hoogte van de middellijn naar voren. Waar Huntelaar het duel niet kan winnen. Eh, onmogelijk tegen... Uh, Melberg En dan uh, wordt de bal door Lustig teruggespeeld richting Isaacson. Ik denk dat er Isaacson ook heel veel aangelegen is om vanavond een geweldige partij te spelen. Omdat hij in Zweden ja, ont ontzettend geëerd wordt als een hele goede keeper. En in Nederland nog altijd niet vervolg wordt aangezien op een of andere vreemde manier. Nee, maar hij is natuurlijk bij PSV binnengekomen met de erfenis van Gomez. Klopt ja. daar maar eens tegenop. En dan kom je nu ook nog in het uh, punt dat je contract na dit jaar afloopt. En dat ze bij PSV zeggen, nou ja, je gaat in ieder geval niet voor niks weg. Dus dan halen we maar een andere keeper. Als je je contract niet wil verlengen, dan uh, hopen we je in de winter te kunnen verkopen. Het probleem is wel dat ja. hij, uh, hij is geen keeper die met die voeten iets kan houden. Overigens komt Gomez dat ook niet in het begin toen hij in Nederland kwam. En dat willen wij in Nederland te vragen. En dat is hier wat minder uh, gewenst. Het is althans niet noodzakelijk, laat ik het zo zeggen. Toyvonen fel in duel met Van Bommel. Toyvonen naar de grond. Publiek maakt wat lawaai. Scheidsrechter zich te zegt, zegt uh, speel maar door. De Zweden houden de bal. En komen nu met een mooie combinatie door het midden. Wel in kansrijke positie. Maar dan is de paas op Elmander uiteindelijk niet zuiver. De paas die komt van Svensson. Maar de combinatie zag er toch echt heel behoorlijk uit. Svensson die uh, inmiddels 121 Interlands achter zijn naam heeft. Speler van Elsborg. Maar uiteindelijk de combinatie strand zullen we maar zeggen in schoonheid. Nijl zelf dan heeft de bal weer terug. 11 minuten ruim op de klok. 0-0 de stand. Nog geen grote kansen gezien. En Matthijsen aan de bal die hem dichtbij kwijt kan ter van de middellijn bij Strootman. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde beeld als tegen Moldavië. Zoals Zweden speelt met die 4 en 4 uh, linies. Waardoor het gewoon moeilijk is om daar ruimte te integreren. Daar zal je op een gegeven moment op snelheid iets moeten doen. Of je moet een keer iemand hebben die op het middenveld een man uitspeelt. Voorlopig probeert Nederland het te doen met een bal die snel van man tot man gaat. En ook wel in zuiverheid. Maar je zou toch wat meer ruimte moeten creëren. Misschien nu. Dat is een goede bal van Van Persie richting Kuit. Tussen de linies doorgespeeld. Nu is er misschien wat ruimte aan de rechterkant van het veld. Van de wiel. Geeft een voorzet. Wordt op de rand van de 16 meter opgevangen door Van de Vaart. Via Kuit en Van Persie zoeken we dan de andere kant. Daar is Pieters inmiddels. Pieters heeft een goed linkerbeen. Geeft hem voor, maar geeft hem aan Isaacson. Zodat daar geen gevaar is. En het Nederlands zelf wel even moet oppassen. Want er komt een koutetje. Elmannen met Bruma. Elmannen neemt de bal aan. Raakt hem in eerste instantie net niet kwijt en in tweede instantie helemaal niet kwijt. Probeert dan langs een man te gaan, langs van de wiel. En uiteindelijk is het de rechtsachter van Nederland die de hoogte van de middellijn de bal uh, en nog even met de vloed beroert. De Zweden komen er wat meer uit. Het uh, wordt wat energieker. En dan zullen er ook wat meer ruimtes voor Nederland komen. 12 minuten ruimte gespeeld en het is 0-0. bal bezit weer voor uh, Larsson die dus aan de linkerkant vrij vaak aan het uh, spel mag meedoen. En nu ziet dat een van zijn ploeggenoten even wordt vastgehouden. Dat leek ons Svensson. En de vrije schop gaat er komen voor de Zweden. Dat betekent eigenlijk na een overtreding van Van der Vaart. En dat hij dan zelf dan weer een keer terug moet op de eigen helft. En dat er gewezen wordt om alles op de juiste plek te zetten door Matthijs Als de vrije schop snel wordt genomen. Maar na één paasje breed en de potentie op naar voren toch weer beland op de eigen helft. Waar dan vervolgens Mielberg uh, mee aan de wandel gaat. En dan een diepe bal komt die door uh, de spits. Wel wordt doorgekopt. Elmander, maar die is dan vastgehouden in het duel met... Uh, Bruma En Bruma krijgt daarvoor straf. Die krijgt daarvoor een vrije schop tegen. En Elman de knik naar de scheidsrechter en zegt uh, dat heb je goed gezien. Of dat zo is, dat waag ik te betwijfelen. Want uh, het leek mij een duel als zoveel anderen. Maar de scheidsrechter heeft een overtreding van Bruma gezien. En geeft Zweden een vrije schop op pak beet. Ruim 20 meter van het doel van Michel Vorm. Vrij recht voor dat doel ook. Dat zijn uh, momenten waarvan je zegt uh, als thuisland dat wil je graag. Want nu mogen de schutters zich melden. Elm, kennen wij van AZ, die kan dat erg goed. Die kan dat erg goed, terwijl het opvallend is. Na de 13 minuten Nigel de Jong zich al gaat warmlopen bij het Nederlands elftal, krijgen we een vrije trap, dus op 20 meter van het doel van vorm. En uh, ja, Elm heeft een grote naam. Is uh, een van de grote mensen binnen de formatie van gert Verbeek, van Beek, lijstaanvoerder uh, van AZ. En de, die kan het zomaar. Van Marwijk staat en hij zegt uh, er moet gesprongen worden. En uh, kijken of er inderdaad gesprongen gaat worden. Maar het is niet... Hij gaat erin. Het is het doelpunt. Het is niet Elm die hem erin schiet. Maar het is uiteindelijk uh, Karlstreum die hem erin knalt. We spelen 13 minuten en de Zweden komen op een 1-0 voorsprong. Het is de eerste keer eigenlijk uh, dat de formatie in de buurt komt van het doel van Vorm. Uh, maar het is een schitterende vrije trap. Het is 1-0 voor de Zweden. Dus het wordt een heel leuk avondje. En zeker ook een interessante avond. Het Nederlands elftal staat achter. En ook dat zijn we eigenlijk niet meer gewend. Dat we achter staan. En dat gebeurt nu wel in Stockholm. Waar uh, Kelstreum werkelijk op uh, prachtige wijze de bal in de hoek krult. Want je kan altijd zeggen: hoort een keeper daar niet bij in de buurt te komen? Het antwoord deze keer is toch echt nee. Want vorm, niet de grootste, dat moet je er wel bij zeggen. Wil nog wel heel graag naar die hoek, maar die bal die past zo precies nog tussen hand en paal. En slaat echt binnen in de ultieme kruising. Dat een doelman daar geen kansen heeft, dat heeft dus vorm ook niet. En zo staat Oranje achter met 1-0. En is er werk aan de winkel? Inderdaad, Jack zei het. Nigel de Jong al begonnen met de warming-up. En wie weet wat dat allemaal nog te betekenen heeft. Het heel zelf moet wat rechtzetten. Van Persie aan de bal. Halverwege de Zweedse helft van de wiel diep meegekomen. Van de Wiel draait naar binnen toe, geeft de bal terug aan Van Bommel. Van Bommel kijkt, zoekt en opent naar de linkerkant. Bij Pieters, waar steeds de ruimte ligt eigenlijk, om de bal helemaal breed te spelen. De van kant wisselen doet Nederland goed, maar gevaarlijk wordt het nog niet. Alhoewel die bal in het 16 meter gebied wordt weggewerkt door Melberg. En uiteindelijk naar voren wordt geknald. Want als ik neem het aan door Olsson, die doet dat, maar die kan die bal niet binnenhouden En Nederland krijgt dus een inworp op een meter of wat is het, 20 van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Maar Natiel de Jong die zich dus daar warm loopt. De bal even gaf Van de Wiel die inmiddels heeft ingeworpen. Samen met Van der Vaart probeert hij van die rechterkant af te komen. Bal gaat even terug in van Bommel. Weer is de ruimte aan de linkerkant. Weer kan Pieters aannemen. Waar, hoe is de voortzetting? En wie loopt er vrij. Huntelaar komt in de bal zoals dat zo mooi heet maar wordt niet aangespeeld. Mostorovic die kopt dan weg. En dan is er het duel tussen Lustig en Kuit. uiteindelijk Lustig die de bal over de zijlijn kopt. En halverwege de helft van de Zweden krijgt Nederland in inworp. Interessant is dus om te zien wat Nederland doet met een 1-0 achterstand en een publiek, Terwijl Zweden nu natuurlijk ook aan zelfvertrouwen heeft bijgetankt. Hier komt de bal voor. Wordt er niet gekopt door een Nederlander. Wordt er wel weggebokst door Isaacson. En de scheidsrechter constateert dan dat er een overtreding is begaan tegen Isaacson. En dat is absoluut naar mijn idee niet het geval. Die wordt helemaal niet geraakt. Nou ja, niet om af te fluiten vind ik. Maar deze scheidsrechter doet dat wel. Kortom, het is 1-0 voor Zweden na nou, ruim 16 minuten. En het uh, vrije schop die Isaacson uh, zelf gaat nemen... gaat in de richting van de middenlijn. Want daar staat nu iedereen te wachten op die bal die komt. Komt er zelfs een behoorlijk stuk overheen ook. Nou ja, dat weten we ook van hem. Op het moment dat Van Bommel vervolgens in de middencirkel... in een veldduel verzeld verzeild raakt met Kelstreum. De bal er weer uitspringt en uiteindelijk voor de rechterkant... Voor de voeten terecht komt Van Loesticht. Die trapt hem weer naar voren. De jong gaat erin komen denk ik wel. heeft de bal. Dat niet. zou maar zo kunnen. Is nee, dat gaat zo? Weer gaat, nee, weer gaat weer zitten. Oké, okay. dat houden we scherp in de gaten. Aan de linkerkant ontsnapt Zweden. En zou er een voorzet moeten komen? Die komt ook. Maar gaat over iedereen heen. Wordt door Pieters weggekopt. Dan moet uh, van afstand uh, Svensson schieten. Maar krijgt hij de bal niet onder controle. Nijl zelf komt wat onder druk zelfs nu. En komt er een afzwaaier dan vervolgens tot besluit van Kelström. Maar het begint allemaal met een uitstekende loopactie van Olson, de linksback. Die er aan de linkerkant vandoor is. Twee mensen voorbij snelt. En de bal nou ja, eigenlijk niet goed aflevert. Waardoor Pieters kan ingrijpen. En de twee schotpogingen al dan niet geslaagd die heeft u gehoord. Nou ja, oké. Okay. Doeltrap voor vorm. Dat gebeurt na 17,5 minuten. In de wetenschap dus, dus Zweden met 1-0 voor Nederland is totaal nog niet gevaarlijk geweest in de eerste bijna 18 minuten van deze wedstrijd. Dat geldt eigenlijk ook voor de Zweden, alleen hebben die er één in liggen in positieve zin, omdat die vrije trap van Kelstroom er dus goed in ging. Nederland komt er vrij makkelijk uit. Het ziet er allemaal moeilijk uit, maar de oplossingen die gevonden worden zijn toch steeds wel mooi. Alhoewel nu de boven van de Wiel en vorm. en Pieters uiteindelijk dan de ruimte creëert die er in eerste instantie misschien wat makkelijker zou zijn verkregen. Maar Nederland dan heeft balbezit. Het gebeurt enigszins uit stand. Het gebeurt enigszins uit, ja, toch wel van de... het komt toch wel goed. Zoals dit achterloze hakje van Huntelaar ook doet vermoeden. Maar het komt niet goed, want Elmander probeert uit te breken. En als er dan nog een combinatie komt, dan moet Nederland nog zelfs een beetje gaan oppassen. Omdat de Zweden wat meer beginnen aan te dringen. Nog niet echt, want Nederland heeft alweer balbezit van de vaart. Komt de bal ook vrij diep halen. Waardoor hij uh, waardoor nu naar voren kan lopen en Kuit vanaf de linkerkant uh, naar binnen komt. Uh, balletje richting van de vaart. In één keer goed doorgespeeld Huntelaar. Goed gedaan Strootman. Strootman, Pieters. Pieters-Kuit. Combinaties lopen goed, maar het is allemaal iets meer over de middenlijn dan richting het 16-meter gebied. Kuit zoekt en uh, wil dan de bal het strafhofgebied inspelen. Daar wordt hij tegengehouden. Volgens de Nederlandse spelers is daar een overtreding gemaakt door de Zweden. De Zweden kunnen de bal overnemen, de scheidsrechter fluit niet. Dan willen de Zweden eruit komen via Elmander die dan in de middencirkel plotseling op de grond ligt. En dan kijkt de, grenzen, of de scheidsrechter naar zijn assistent aan de zijkant en zegt ja wat is daar gebeurd? Nou staat die man staat in de vlag te zwaaien. En die heeft al gezien dat Elmander van Matthijs een duw krijgt. Eigenlijk als de bal nog niet eens in de buurt is maar, zeg maar op het punt staat om verstuurd te worden. Denkt Matthijs: ik geef je maar vast een zwieper dan weten we zeker dat we dit probleem hebben opgelost. Nou dat klopt maar wel een terecht terechtgegeven. Aan Zweden. Die bal is inmiddels genomen. En ligt voor de voeten van Mastorovic. En aan de linkerkant nu bij Olsson. Zweden komt nu inderdaad wat makkelijker. Komt wat uh, vaker. Larson en opnieuw Olsson. Die nu dan wel onder druk wordt gezet door Van Persie. Van de Vaart jaagt nu ook door op zijn man. Dan komt er een diepe bal van Kelström. Kan daar Elman er daar nog bij komen? Of is Bruma de eerder? Bruma is de eerder. Maar die werkt de bal ongelukkig weg. wordt die opgevangen door Toyvonen. Toyvonen naar... Uh, Kelstreum vervolgens in het centrum. Kelstrum ontwijkt de tackle van Van der Vaart. Wil dan een hoogstandje uitvoeren. Maar verslikt zich dan in zijn eigen circusact. En dan kan het heel zelf al uitbreken. En moet uiteindelijk Larsson een overtreding maken op Van der Vaart. Ter hoogte van de middenlijn om de counter van Oranje te voorkomen. Ja, terwijl Larsson even bij de scheidsrechter moet komen. Deze Shakir, de scheidsrechter uit Turkije. Krijgt hij alleen vermanende woorden. Wat mij betreft ook prima. Het was een overtreding. Maar daar hoef je geen gele kaart voor te geven. De sfeer van de wedstrijd is tot nu toe prima. De Zweden hebben het naar de zin staan met 1-0 voor. En Nederland speelt iets te hautain. Heeft zoiets van wat zijn wij goed. Maar als je echt heel goed bent dan zie je dat ook op het scorebord staan. Voorlopig dus nog steeds hier je achterstand van 1 tegen 0. Met Van der Vaart, Van der Vaart van Bommel. Het tikken is goed, het gevaar is er nog niet. Van Persie dan misschien nu in het 16 meter gebied. Probeert tussen twee man door te gaan. Komt die bal uit de kluts nog bijna voor. En uiteindelijk via de voeten van Van Persie over de achterlijn. Dus is het gewoon een doeltrap. Terwijl Van der Vaart daar heel ver fel ageert. Aan het adres van de scheidsrechter totale onzin, want het heeft helemaal geen enkele zin. Het was een, een bal uit een actie van Van Persie die in ieder geval iets probeerde om een keer een, een directe man uit te spelen. Waardoor je ruimte krijgt die Nederland via Pasing probeert te bewerkstelligen. Maar dan moet het allemaal heel erg eh, nauwgezet en op heel hoog tempo gebeuren. Denemarken Portugal is 1-0 overigens. Dat zullen ze hier in Zweden misschien leuk vinden, misschien ook wel niet. Maar dat is een wedstrijd die in die pool gaat beslissen wie daar eerst en wie daar tweede wordt in de rechtstreekse confrontatie. Hier dus 1-0, Zweden-Denemarken dan nu 21 minuten voetballen als vorm onder druk van Elman de, de tribune inschiet. Van Marwijk een tijdje naast een Duckout heeft gestaan. En maar weer eens gaan zitten, maar bepaald ontevreden zal zijn over dat wat zij vloegen in het eerste kwart van deze wedstrijd heeft laten zien. Want zoals we dat hebben gezegd, geen kans gecreëerd eigenlijk nog. Behalve dat momentje zo even van Van Persie, als je dat een kans zou mogen noemen. En via een vrije trap, maar toch op achterstand gekomen. Ingooi van de Zweden, ver het strafvoelgebied in. Wie wilde naar de bal? Iedereen eigenlijk. Wie komt er bij de bal van de vaart? Uitverdedigen, moeizaam. Van Persie wil de bal dan een ram geven. Dat doet hij ook wel. En die heeft een beetje geluk. Dat hij de bal via Kjellström over de zijlijn trapt. Met veel effect gaat die bal dan halverwege de Nederlandse helft aan de linkerkant eroverheen. We volgt er een ingooi die Pieters inmiddels genomen heeft. Pieters, Matijse en Matijse Bruma. Het wordt toch tijd dat Oranje voetbal het laat zien dat het beter is dan de Zweden. Dat vinden we wel. Maar is dat ook zo? Ja, tikken, tikken, tikken. En nu misschien eens een keer in de lengteas met Huntelaar. Huntelaar uh, geeft de bal terug richting Van Persie. Van Persie aan de linkerkant ligt de ruimte. En dat is dan ook wel erg aantrekkelijk. Maar dan is er misschien heel ver ruimte. Dat is een goede bal richting Pieters die goed komt. Uh, er wordt geappelleerd voor buiten spel. Is het zeker niet. Op het moment dat Pieters de bal voorgeeft... komt hij en dan is het het doelpunt. Het is het doelpunt van wie anders dan uh, Klaas-Jan Huntelaar. Het is een fenomeen aan het worden. Die bal die er komt, uh, de goede bal van Van Persie... Naar de linkerkant van de Pieters die de hele tijd de ruimte zoekt. En daar is hij opeens als een duveltje uit een doosje. De man die op jacht gaat naar het record van twee groten in de Nederlandse voetballerij. Namelijk Abe Lenstra en Johan Cruijff. Nou, nou, volgens mij nog een doelpunt of drie op achter staat. Maar in ieder geval, hij doet dit weer fenomenaal goed. Hij staat op een meter of zes van het doel. Kopt de bal kruiselings en uh, onhoudbaar voor Isaacson. En jij wijst tegen het op? Ja, hij heeft nu wel geluk dat er zijn bewaker glijdt uit. Ja, dan zou ik bijna zeggen, dan kan ik het ook. Een sluppertje. Ja, er staat er één bij om hem in de gaten te houden. Dat is Olsson, maar die glijdt eigenlijk net weg voordat de bal aankomt. Ik heb niet dat het veld hier nou zo glad is, in tegendeel. Maar uh, die glijdt weg. En, ja, dan wordt het voor hun klaar heel makkelijk. Hij komt hem overigens goed binnen. Tegen zodat ook de keeper geen schijf van kans heeft. Maar eh, na 23 minuten eerste kans voor Nederland. En meteen raken ook 1-1. En zo is het stadion hier plotseling weer eh, het -stadion weer wat stilletjes geworden. Zweden moet weer komen. Zweden komt ook meteen weer. Leidt halverwege de held. balverlies via Olsson. Van Persie neemt over meteen de diepe bal naar Huntelaar. Huntelaar van de Vaart. Van de Vaart met de buitenkant van de linker naar Strootman. Strootman geeft breed mee aan Pieters. Die dus wel heel nadrukkelijk en goed bij die treffen van zo even betrokken was. Strookman, Bruma. Aan de rechterkant is er wat ruimte bij Van der Wiel. Die moet nu doorlopen als Van Bommel de bal krijgt. Maar Van Bommel kijkt de andere kant op. Kort 1-2 met Van der Vaart. Van der Wiel loopt door. Daar ligt ongelooflijk veel ruimte. Maar niemand wil het zien. Oranje kiest voor de andere zijde die zo even zo succesvol was. De linker. De linker waar Pieter staat. Die tot nu toe goed kan profiteren. En ook eigenlijk de enige man is aan de zijkant zoals het Van de Wiel is aan de andere kant. Die met het goede been een voorzet kan geven. en Je ziet hoe belangrijk dat is. Van Persie natuurlijk aan de rechterkant spelen met een linker. En Kuit aan de linker met een rechter. Maar uh, deze man, Van Persie, bevalt mij tot nu toe uitstekend in deze wedstrijd. Geeft die bal nu ook goed richting Huntelaar aan de zijkant. Uh, een beetje bij de achterlijn. Dat kan Huntelaar eruit halen. Kan hier een inworp aan uithalen. Kan hier uh, een inworp. Nee, allebei niet. Want uh, die, uh, die bal komt er uiteindelijk via Van Persie net niet bij Van der Vaart. Eerste foutje eigenlijk van Van Persie. Lustig kan dan uh, uitverdedigen via de rechterkant van het veld. Terwijl Elm... Diep gaat, maar de bal even teruggaat. En via Melberg en sticht de bal weer wordt opgebouwd. Is het Elmander die probeert aan de bal te komen. Maar dat lukt ook niet echt. En Pieters wilde de bal terugtrappen richting vorm. Schiet hem tegen Matthijs aan. Zullen de Zweden 10 meter over de midden en de rechterkant van het veld een in inworp krijgen. In best een leuke levendige wedstrijd. Kwalitatief nog niet al te hoog. We spelen bijna 25 minuten. Maar de stand is in ieder geval na de 1-0 achterstand gelijk getrokken. Ik kan niet van zeggen dat beide ploegen zeer effectief zijn met de mogelijkheden. Want ze hebben beide een kansje gekregen. Een vrij schop en één kopkans. Die gingen er allebei in. Allebei een keer gescoord. Vrij schop nu voor het Nederlands elftal. En dat Kuit eventjes wordt vastgehouden door Milberg. Die vooral boos is op de scheidsrechter en zijn collega's. Maar het ligt allemaal vooral niet aan hem. Hij houdt Kuit met twee handen vast. Eén hand ligt op de schouder. De andere hand heeft hij echt om het gezicht van Kuit heen geklemd. Dan kan je toch in ieder geval niet meer boos zijn op de scheidsrechter als hij daarvoor fluit lijkt. Me. Vrij schop inmiddels genomen. En ligt aan de voeten van Van der Vaart. 10 meter over de middenlijn. Onder druk. Terug naar de eigen helft. Matthijs, Rechterkant ruimte bij Van der Wiel. Huntelaar waait uit naar de rechterkant. Wil de bal. Krijgt hem niet. Bal gaat breed naar Van Bommel. Van Bommel van de Wiel. Dan wil in de middencirkel Van de Vaart die bal. Dat durft Van de Wiel niet aan. Die vervolgens als de ballen weer bij Mathijsen ligt nog een keer aan Huntelaar uitlegt. Waarom hij daar de bal zo even niet meteen kreeg. Dat is weer uitgepraat. Inmiddels ligt de bal aan de linkerkant. Dan komt Pieters weer. Die al meteen weer kijkt. Van halverwege de helft kan ik die bal voorgeven. Dat doet hij niet. De bal gaat nu naar de strootman. Strootman steekt hem het straf op het gebied in. Maar daar komt van de persie een stapje te laat. Of moet je misschien wel zeggen, komt van precies op tijd, want die pakt de bal. 25 minuten ruim gespeeld. Het vervelende denk ik om te spelen tegen de Nederlands helft. Als de bal snel van man tot man gaat en ook zuiver wordt gespeeld. Dat, uh, dat je op een gegeven moment een moment in de wedstrijd krijgt dat je zoiets hebt. Nou, ik geloof het wel. Ik loop een keer niet. En dan ben je gezien tegen dit elftal. Dat bleek net ook wel een beetje met die voorzet uh, hoe Nederland in een paar zetten. Zoals het tegenwoordig in het moderne voetbal hoort. Van de ene naar de andere kant gaat en dan tot scoren komt. Lustig nu halverwege de helft van het Nederlands elftal. Aan de rechterkant van het veld probeert de versnelling erin te gooien. Komt kuit tegen. Raakt met de bal kuit, Zodat er een inworp komt halverwege de Nederlandse helft. En Elm gaat die inworp nemen. Terwijl er maar drie spelers... Van uh, Zweden bij de rand van het 16 meter gebied staan. En daar staat nou net Matthijssen bijvoorbeeld voor. Via Strootman wordt er weggewerkt. En via Huntelaar wordt de bal teruggespeeld. Via Pieters, uh, die ook heel erg rustig begint te spelen in het Nederlands zelftal. Met alle rust ook deze bal geeft. En uh, inmiddels ook in aanvallende zin belangrijk gaat worden voor het Nederlandse al Omdat hij veel opkomt en aangespeeld kan worden. Omdat de flanken nou eenmaal die ruimte krijgen. En hij een betere voorzet heeft dan zijn collega aan de rechterkant van de wiel. Van Persie uh, speelt de bal naar uh, Van der Vaart. Weer die bal waar de ruimte ligt. Bij Pieters. Hij kan hem nu laten lopen voor Kuit. Kuit neemt de bal op de borst. 10 meter over de middenlijn. Speelt hem richting Strootman. Strootman, Huntelaar. Huntelaar, Strootman. Er wordt de bal diep gespeeld richting Van der Vaart. Net iets. Te scherp, waardoor Isaac hem kan pakken. De Nederland wordt wat gevaarlijker, wat beter, wat doelgerichter. Ja, Pieters krijgt natuurlijk ook uh, wat meer de ruimte, denk ik dan, van de wiel aan de andere kant. Omdat uh, Pieters, nou ja, zeg maar, daar dan te maken krijgt met Elm. Die heeft toch wat minder de behoefte om helemaal mee te lopen en te verdedigen... dan dat zijn collega Larsson dat aan de andere kant doet. Die is wel heel veel energie aan het verspelen. Ik vraag me af of hij dat een hele wedstrijd volhoudt. Hoogbeen lijkt me trouwens ja, nu. Zeker. In duel met Kuit, daar wordt ook voor gefloten. Vrij schop voor het zelf ter hoogte van de middenlijn. De overtreding door Loesti gemaakt. Die er wel vrij onbezonnen en wat lomp in komt in dat duel. Vrij schop. En de bal weer aan de voeten van Van Bommel. 27 minuten gespeeld. Het is 1-1 in Zweden. Na de achterstand, na 13 minuten de vrijschop van Kelström En de gelijkmakende kopbal van Huntelaar. 9 minuten later is nu de bal voor Van Persie. Die draait naar binnen. Dan zou je eens kunnen schieten van 20 meter om je as te draaien. Nog een keer draaien en schieten. En dan de bal in de handen zien verdwijnen van keeper Isaacson. Het was niet zo'n gekke gedachte van Van Persie. Die voelde dat daar wel ergens de ruimte moest liggen. Tussen en langs al die Zweedse benen. Om de bal in ieder geval in de buurt te krijgen van dat doel van Isaacson. Maar ja, die keeper staat daar niet voor niks. Het schot was niet ongelooflijk krachtig. En dus was de vangbal in de rechterhoek voor Isaacson niet al te ingewikkeld. Elm in balbezit. Elm schiet dan de bal van een meter of wat zal het zijn? 30. Ruim over het doel van Michel Form zodat er geen enkel gevaar is. De Zweden komen eigenlijk ook niet in de buurt van het 16 meter gebied van het Nederlands Elftal. Dat is ook niet zo gek. Want ze proberen dat met twee mensen te doen. En Elmander zegt ook sluit nou een beetje aan als wij in de aanval zijn. Svensson die geeft een antwoord. En dan maakt Elmander een wegwerpgebaar. Altijd lekker in de collectiviteit. Dan is het balbezit voor het Nederlands Elftal dat totaal niet gestoord wordt op eigen helft. Dat is logisch. Met het balbezit nu voor Van der Vaart die de bal wat ver komt halen in de verdediging. Dat gebeurt mij iets te vaak en iets te diep achterin. Alhoewel deze bal goed is van Verpersie richting Kuit kan er net niet bij komen. Omdat Melberg wegwerkt en Mastorovic de bal uiteindelijk doorspeelt richting.. De linkervleugelverdediger Olsson trapt aan de bal naar voren. Elmander probeert erbij te komen. Bruma knalt de bal naar voren. Is niet te behappen door Van der Vaart. Maar Mostorovic speelt de bal dan in de voeten van Van Bommel. Van Bommel van de wiel. Hoe korter de ruimte is, hoe leuker Nederland het klaarblijkelijk gaat vinden. Met Van Bommel die nu open naar de linkerkant van het veld. En daar is steeds de ruimte bij Pieters. Ik heb geen idee waarom je je jas uittrekt. Je prikkelt me er totaal niet meer. <treeks> <laughs> de collega's zitten buiten te vernikkelen van de kou. Dat is echt 2, 3, 4 graden boven nul. Maar wij zitten in een radiocabine achter glas. En dat is op zo'n avond prima. Maar het zweet breekt je uit. Zo warm krijgen we het hier langs. allemaal zeker niet nou automatisch van de wedstrijd. Het je uit. Niet automatisch van de wedstrijd. Want daar gebeurt eigenlijk al een half uurtje niet zo ongelooflijk veel. 1-1 de stand. Kuit aan de bal. En uh, Matthijssen die vervolgens de bal te rood van de middellijn mag ontvangen. Als Kuit die heeft teruggespeeld. Aan de linkerkant Pieters dan maar weer. Of Strootman is dat. Strootman dan van de vaart. Tweede wacht weer af. Van de Vaart zoekt Strootman. Laat de bal wat ongelukkig. Beetje dom onder zijn voeten doorlopen. Svensson dan neemt over voor Zweden. Diepe bal naar Elmander. Onder druk gezet door Bruma. Elmander draait weg. Bruma wint het duel. In die zin dat hij in de bal van de voeten speelt. Maar die komt voor de voeten van Elm. Elm kijkt. Elm zoekt. Wacht op mensen die komen. Loestig komt de rechtsback. Dat betekent dat Pieters aan de bak moet. En die trapt de bal voor Loestig. De tribune in. Ingooi voor Zweden. Zweden gooit uh, 16 meter van de achterlijn aan de rechterkant van het veld. Uh, Loestig wil het overlaten. Elm Elm zegt gooi nog maar. Maar Loestig zegt denk je niet aan. Dus moet uh, Elm het zelf doen. Ook nu weer hetzelfde plaatje. Drie spelers slechts van Zweden. Nu komt een vierde erbij, Kelstreum op de rand van het 16 meter gebied En dan is er misschien iets te halen, omdat ook Melberg mee naar voren komt. Dat is een van de centrale verdedigers. Die kan die bal ook koppen. Kan hem doorgeven. Toivonen gaat scoren. Nee! Toivonen heeft een enorme kans op zes meter van het doel van de vorm. Drukt hij zijn lichaam er goed tussen en moet eigenlijk gewoon scoren. Maar hij valt iets te snel op de grond, waardoor hij die bal over het doel tilt. Met iets meer atletisch vermogen had hij misschien ietsje dichterbij kunnen komen. Maar hij schiet hem en hij schiet hem gewoon net iets te veel over omdat hij onder de bal komt. Tweede kans voor de Zweden in deze wedstrijd. De eerste echte uitgespeelde. Een ongelooflijk slecht verdedigd van Van der Wiel. Die daar namelijk zeg, wel ontzettend makkelijk als een kind laat wegzetten in het duel met Toivonen. Een heel klein duwtje. Van de Wiel staat meteen twee meter aan de verkeerde kant. Toivonen doet één stap naar voren en staat vrij voor het doel. Dat verwacht je toch niet van een getalenteerde rechtervleugelverdediger. Die toch inmiddels ook al 28 Interlands met deze erbij achter zijn naam heeft. Ja, maar het is wel typisch zo'n rechtsbek ala Alves, Maikon en noem ze allemaal maar op. Het, het, wil, allemaal, het, het, het, is, het is op snelheid leuk, het ja. verdedigt ze nu en dan goed en het valt ze nu dan ook aardig aan. Maar een echte verdediger is het niet. Nee, en dit was daar een heel mooi voorbeeld van. Want dit was uh, niet best. En het is een, uh, nou ja, wonder. Maar het is... Uh, nou, een wonder. Zeker, dat uh, de beren smeren konden <lacht> en dat Toyfone over kon schieten is echt... Het wordt weer een hele leuke avond. 31 minuten op de klok. 1-1 de stand. Het Nederlands Elftal heeft vooral bal. Bruma en Van der Wiel aan de rechterkant. Van der Wiel, terwijl eigenlijk niemand zich aanbiedt. En Van Bommel ook in stand toekijkt hoe de bal naar de rechterkant gaat. Van Persie, van Persie heeft twee drie man bij zich. Maar dan moet er ergens dus ruimte zijn. Bal goed doorgestoken door Van Persie richting Van Bommel. Die dus nu versnellend richting de achterlijn ging. En uh, via de voeten van uh, Swenson de bal over de achterlijn tikt Nederland voor de tweede corner in uh, deze wedstrijd. En het is uiteraard weer een corner die van de rechterkant genomen gaat worden. Alleen is het nu Van Bommel, dus de rechtsbenen die hem neemt. Terwijl Van de Vaart nu naar de bal toe komt en hem krijgt van Van Bommel. Van de Vaart die zou die bal op de middenas moeten spelen. Doet het richting Strootman. Strootman richting Van de Wiel. Van de Wiel denkt, zal ik schieten? Nee. Speelt de bal naar nou Van Bommel. Van Bommel moet om zijn man heen. En maakt een theatrale val. Die overigens wordt overgenomen door de assistent scheidsrechter. En dus daarna ook door de scheidsrechter. Ik denk. Dat het uh, een, een hele mooie duik was uh, van Van Bommel. Die de bal eigenlijk iets te ver voor zich uitspeelde. Maar zijn getruktheid uh, bewijst het. Hij, uh, ja, hij zoekt hem eigenlijk meer zelf op dan andersom. Maar Nederland krijgt een vrije trap op een uh, goede positie. Ja, wat leek me inderdaad niet zo heel veel aan de hand. Het uh, balletje voor Van de Vaart. Van Bommel staat er zelf ook bij. Het Zweedse publiek boos, gefrustreerd en teleurgesteld. En dat laten ze... Blijken middels het fluitconcert, zich te zetten. Twee man Zweedse muur op de rand van het strafgroepgebied, zeg maar op de punt. En die bal gaat dan van de rechterkant komen. Van Bommel of van de vaart. In of uit draait. Het lijkt me van de vaart. Indraait. Het wordt van de vaart indraait bij oh, de Van pers die kopt. En dan wordt die bal over het doel gekopt. En is er een overtreding gemaakt. ook. Het was overigens Bruma, denk ik, die kopte bij de eerste paal. Maar dan is er geduwd en gaat het hele feest niet door. Maar dat zag het toch eigenlijk best wel gevaarlijk. Nou, dat dit, is, is eigenlijk... dit is echt zo'n labbekak uh, beslissing van zo'n scheidsrechter. Ze twijfelen net over uh, de echtheid van uh, datgene waaruit de vrije trap uh, voortvloeit. En dan uh, komt er zoiets waar bijna niks aan de hand is. En uh, dan wordt het onmiddellijk afgesloten. Dat vind ik altijd zo uh, maar goed. Ze houden elkaar een klein beetje vast. Dat gold voor Bruma ja. en Olson. Waarbij dan gek genoeg Bruma uiteindelijk ik zeg overkot. Maar dat was optisch bedrog. Want uit de herhaling blijkt dat hij de bal echt op de achterkant van zijn hoofd krijgt. En hem eigenlijk weer de verkeerde kant op kopte. Hij stak de verdediging van Zweden de helpende hand toe. 33,5 minuut. 1-1. Dat is de stand in uh, Stockholm. Of in Solna, eigenlijk. Het voorstadje van Stockholm waar we zitten. En uh, dat is de stand bij Zweden tegen Nederland. Na 33 minuten en 33 seconden. De bal bezit voor Matthijssen. Richting uh, Pieters. En. Uh... Het Nederlandse elftal heeft inmiddels de kat uit de boom gekeken. Zou je kunnen zeggen, dit Zweedse elftal moet je gewoon kunnen verslaan. Ook al zijn jouw belangen niet aanwezig in die van Zweden groot. Dan nog moet je met gewoon goed voetbal dit Zweedse elftal van je af kunnen zetten. En Ik denk dat Nederland daar ook naar op weg gaat met Van Persie die weer goed opent aan de linkerkant van het veld. Wat een schitterende bal richting Pieters die hem ook binnen kan houden. Pieters geeft dan die bal goed voor en de tweede paal kan Kuiten niet bijkomen van Persie wellicht wel. Maakt van Persie geen overtreding. Is het balbezit voor de afvallende bal met Van Bommel. Van Bommel met Van de Wiel. Die bal moet nu in het 16 meter gebied komen. Maar men gaat toch eerst weer de linkerkant zoeken. Dus moet men aan de rand van het 16 meter gebied de positie iets anders inkleden. Met Van de Vaart die de bal onder het lichaam probeert door te nemen. Dat lukt wel. Maar die bal is dan net niet genoeg controleerbaar. Waardoor Isaac Zoon hem kan pakken. We spelen 34 minuten. En het is een leuke wedstrijd. Niet meer, niet minder. Aan de rechterkant hebben de Zweden balbezit via Lustig, die uh... Nou ja, halverwege zijn eigen helft nu een beetje staat af te wachten... of er nog ook nog ploeggenoten zijn die de bal graag van hem zouden willen overnemen. De enige die daar de aanstalten toe maakt is Svensson. Svensson wordt overgeslagen. Aan de linkerkant komt dan Olson in balbezit. Die verstuurt een diepe bal naar Elmander. De vlag omhoog buiten spel. En een vrije schop voor het Nederlands helftal. Bruma was voor de zekerheid toch maar even meegelopen. Dat is dan in 910 geballen de de schaduw vanavond van Elmander. En het balbezit nu voor Matthijsen, die de vrije schop van Bruma gekregen heeft. En van de vaart die de bal komt halen... Tussen ze maar, controlerende middenvelders in Stroopman en Van Bommel. En nu zelfs erachter Van de Vaart kijkt. Ziet Van Persie bewegen. Daar is de paas die is op maat. Van Persie neemt de maat op zijn borst. Dat is goed moet schieten met rechts. Dat schiet de bal in het zijnet. En zo loopt dat niet uh, voor Oranje althans goed af. En voor Zweden met de welbekende Sisser. Maar is de paas die Van de Vaart verstuurt. En vooral het feit dat je het ziet. En dat je weet wat er gaat gebeuren. Want je ploegenoten doet wel weer van grote schoonheid. Van Persie neemt hem aardig aan op de borst. Dat kan niet goed. Moet al schieten met rechts. Nou ja, oké. Okay, dat gaat in het zijnet. Maar het zag er in ieder geval flitsend en verrassend uit. Ja. Bij uh, de ontstentenis van uh, Sneijder is dus uh, Van de Vaarteman die op die positie speelt. En uh, Sneijder blonkt met name de laatste keren bij het Nederlands En ook al vaak bij Inter uit met dit soort ballen. En die hebben tot nu toe eigenlijk ontbroken. Dus wat dat betreft is het goed dat Van der Vaart het zag. En dat er een leuke mogelijkheid was. Terwijl nu Olson de bal probeert te spelen. Dat ook wel doet richting het 16 meter gebied. Waar uiteindelijk Matthijssen en Van die Wiel wegwerken. Matthijssen de bal knalt naar voren richting Huntelaar. Die wordt dan geduwd. En dan zegt de scheidsrechter en de grensrechter wie duwt nou wie. En dan zou Huntelaar geduwd hebben volgens de Turkse assistent. En heeft uh, Zweden gewoon de inworp van de scheids zegt ik vind het allemaal prachtig maar uh, gooi die bal maar gewoon in. En dat zal Olsen ook gewoon gaan doen richting Elmander. Die de bal doorkoopt richting Toivonen. Die er niet bij kan komen. Matthijssen en Van Bommel dan met een voorovervallende kopbal. De bal terugbrengend in de handen van Vorm. Dan naar We spelen nog een kleine 10 minuten in deze wedstrijd. Wat de eerste helft betreft. Stand 1-1. Doelpuntenmakers Karlström na 14 minuten. Voor de Zweden. Vrije trap. En daarna 22e minuut. Voorzet van de linkerkant. Kopbal. Huntelaar. 1-1. Balbezit voor Van der Vaart. In de middencirkel van de vaart, open naar de linkerkant weer. Pieters weer ruimte. weer goed gelopen weer moet Elm terug weer is Elm te laat komt er een voorzet die wordt weggewerkt dan van, uh, van de vaart opnieuw ingebracht <laughs> dan wordt hij... Die... ja van de vaart is een soort voorzet of een half schot op doel wat er gebeurt is dat hij op 25 meter de bal in de richting van het doel trapt met behoorlijk snelheid ook daar staat eigenlijk min of meer toevallig van Persie in de baan van dat nou ja noem het dan toch maar schot die verlengt die bal nog met het hoofd waardoor Isaac stond nog behoorlijk op zijn tellen moest passen. En plotseling nog de arm moest trekken om de bal rechts te vangen. Dat doet hij overigens goed, de keeper. Maar dat zag er nog dreigender uit dan het in aan eerste aanleg zou lijken. Bruma, of Van der Wiel, moet ik zeggen, wint nu een duel van Larson. Speelt de bal terug naar vorm. Vorm wil trappen, maar twijfelt wat. Ziet Elmande komen. Elmande komt dan nog wat verder. En ziet dan vorm de bal wegtrappen. Dat doet de keeper dan net op tijd. Op het middenveld blijft die bal dan wat hangen. Wil Van der Vaart in het duel, Maar ziet hij dat Svensson er eerder bij is. En gaat de bal uiteindelijk via Mastorovic terug... Naar de doelman terug naar Isaacson. Isaacson trapt de bal naar voren. Maar daar kan eigenlijk niemand bij. Ondanks het feit dat Larsson zijn uiterste best doet om die bal in bezit te krijgen. Is het Nederland dat gewoon weer balbezit heeft. Inmiddels al aan de linkerkant is gekomen. Met Kuit, Strootman en Pieters. Pieters onophoudelijk opzomend aan de linkerkant. Niet alleen goed wat betreft zijn positieve daden en zijn aanvallende daden. Maar ook nog een keer bal technisch goed. Ook daar is de bal aan de voet gekleefd. En zijn voorzetten hebben ook gevaar. Misschien ook nu weer. Als hij die bal helemaal krijgt van van de Wiel, Pieters neemt hem al onder controle, stuit het even op. Van de Vaart dan, van de Vaart uh, met een korte combinatie en Strootman. Strootman en uh, Huntelaar die daar helemaal terecht kwam. Nu dan de bal naar de rechterkant van het veld, waar nu de ruimte is. Bij Van de Wiel neemt die bal ook goed aan. de zijkant van zijn voet speelt de bal dan uh, richting van Persie. Van Persie dreigt het naar buiten, gaat naar binnen, maar raakt hem dan kwijt. En dan uh, is het uitverdedigen er uh, wat moeilijk en moeizaam. Uh, via Larson uh, is het balbezit er dan nu met Toivonen, 10 meter over de middenlijn. Maar er is niemand van Zweden die meekomt. Nu wel, nu is er enige ruimte. Want op de middenas is het Svensson. En de rechterkant was het Lustig. Die krijgt de bal bij toeval nu uh, aangespeeld. En uh, kan de voorzet komen met een paar lange mensen van Zweden voorin. Wordt hij weggekopt uiteindelijk door Bruma. Is het gevaar nog niet geweken. Is het Elm die de bal probeert in het 16 meter gebied te brengen. Is het Van Bommel die het wel wint van Toyvonen. En via Van Persie komt de rust aan de rechterkant bekijkt ja wat heet rust, want die kan meteen in een soort counter nu er door. Maar ziet uiteindelijk een tackle voorbij komen van Larsson. Ziet Larsson zelf ook voorbij komen dat is wel vaker het geval. Dan gaat die bal over de zijlijn. En is er een ingooi te nemen voor het Nederlands elftal. Via Van der Wiel, Van der Wiel terug naar Bruma. Zes minuten nog te gaan in deze eerste helft. 1-1 de stand. En het bal zit voor Strootman, de van de middenlijn. Strootman naar de linkerkant, weer ruimte voor Pieters. Weer moet Elm mee terug. En weer kost het even voordat hij daar zin in lijkt te hebben. Van de vaart nu de bal voor de goal. daar staat Kuit. Maar werkt weg. Maar niet alleen dat. Bovendien, en dat hoort u op de achtergrond aan het fluitje, staat Kuit buitenspel. En dat had de grensrechter aan de rechterkant gezien. Kuit loopt weg en knikt nog maar eens. Schudt nog maar eens met het hoofd. Van nee. Alsof hij toch het gevoel had dat daar geen sprake was van buitenspel. En als we kijken, is het inderdaad geen buitenspel. Dat gaat nee. Kuit dus goed te zien. Ja, klopt. Overigens had hij er niet bij gekund. Want Storowicz had er net op het juiste moment zijn voet tegen aangezet. Diezelfde mastorie speelt de bal rug in Toivonen. Toivonen Elmander. Bruma zit er dan snel bij en verdedigt uit. Doet dat. Wel zorgvuldig, ja. Lustig klimt dan uh, omhoog uh, tegen Kuit aan en heeft het balbezit voor de Zweden. Die gaan aanzetten voor het slotoffensief in deze eerste helft. Dat beseft het publiek ook met Kelström die doelpunt te maken. De bal spelen richting Olsson, de hoogte van de middellijn. Willem Malarsson, speler, wordt dichtgelopen door Van Bommel en in de rug gedekt door Bruma. Waardoor hij dus even terug moet de bal. Kelström en Isaacson glijden bijna uit. Uh, komt de bal op de middellijn terecht, waar Strootman er niet bij kan komen. Toivonen wel. Strootman eigenlijk redelijk onzichtbaar tot nu toe nog in de wedstrijd. Heeft de bal dan via een zweet langs zich gespeeld zien worden. Met Ellen met name. En Lusti geeft de bal nu voor. Vorm komt niet. Van de wiel tikt de bal ook niet terug. Werkt hem uiteindelijk weg over de zijlijn. En dan heeft Nederland toch weer enige druk. Druk in die slotfase. 4,5 minuut nog officieel 1-1 stand. Van de Wiel is er erg ongelukkig vind ik vanavond. Ook hoe hij deze bal weer verwerkt is niet goed. Aannemen terwijl je tegenstander in je rug hebt en je eigen strafstopgebied. Dan de bal wel meenemen naar de buitenkant. Maar hem eigenlijk te ver voor je uitspelen. Daardoor krijgt Zweden nu een ingooi. Het oogt allemaal niet heel zorgvuldig. Het oogt allemaal niet heel geweldig. Ingooi voor Zweden. En dan weten we uit Alkmaar dat Elm dat aardig kan. Die komt over van de rechter naar de linkerkant. om de bal nu voor dat doel te gaan leggen. Daar verzamelen de lange mensen zich. Toyvonen staat daar. Elmander staat daar. En eens kijken waar die bal van Elm terecht komt. Die komt bij de eerste paal, blijft eigenlijk een beetje hangen. En wordt dan door Olson geschoten, maar dat schot smoort. Van Bommel neemt over en kan Pasen naar Huntelaar. Die moedersiel alleen, nu zeg maar Trote van de Middellijn staat. Nu wel achter die bal aanloopt. Die een beetje tussen hem en zijn bewaker Mastorovic invalt. Mastorovic doet twee ferme stappen en is eerder bij de bal. Dan speelt hij terug naar Isaacson. 41,5 minuut. 1-1 in Zweden. Maar de Zweden, ik zei het al, proberen nog voor rust iets meer te halen dan die 1-1 die nu op het scorebord staat. Want Svensson probeert nu... Via zijn achterhoede met Melberg wat tempo in de wedstrijd te brengen. Svensson, terwijl er nu veel meer Zweden op de helft zijn van het Nederlands elftal dan in de afgelopen 20 minuten. Is het Nederland dat na onvervuldigheid van Svensson countert aan de linkerkant van het veld. Kuit. Kuit krijgt een duurtje van Svensson. En dan zegt de scheidsrechter dat het een overtreding is van Kuit. Dat lijkt me toch wat vreemd. Maar aangezien Kuit van lichaam beter gebruikt dan Svensson, was het de Zweedse captain die wegleed. Kuit maakt een wegwerpgebaar dat gelukkig niet wordt gezien door de scheidsrechter. Want je weet nooit hoe men daarop reageert. In een zwart pakje is het uh, balbezit nu voor Mastorovic. Die speelt hem naar Luistig halverwege de eigen helft. En Nederland en de Zweden zoeken elkaar nu ongeveer de hoogte van de middellijn op. Balbezit voor Mastorovic. Die bezoek krijgt van de Huntelaar. De bal gaat breed. En de linkerkant is Olsson aan speelbaar. Mielberg kiest voor een paasje eroverheen. Die moet dan worden doorgekomen door Larsson. Dat komt wel in de buurt van Elmander. Maar Elmander die er een paar stappen voor terug moet. Ziet dat als hij daar aankomt waar de bal neerkomt. Dat hij op het hoofd ligt van Van Bommel. En dat hij hem terugkopt. Zo het zelf tot de bal weer via Stroopman, via Van der Vaart in de middencirkel. Van der Vaart kijkt alweer, weer gaat Van Persie weg. Weer heeft Van der Vaart dat gezien, dit keer struikelt hij of glijdt hij weg als hij de paas geeft. Die komt om die reden letterlijk niet van de grond. Blijft er een half meterje boven zweven, niet in de buurt van Van Persie. Overname van de Zweden, Mastorovic, opgejaagd nu door Van Persie, speelt de bal... Van de rand van het stafelpobie terug naar Isaacson. Die raakt de bal terwijl hij hem wegtrapt ook niet heel gelukkig. Dan probeert Elm de bal vanaf halverwege zijn eigen helft nog door te koppen in de richting van de Oranje helft. Nou dat lukt. Maar daar staat van Zweden dan helemaal niemand. Zodat die bal via Pieters uiteindelijk gewoon weer prooi is voor Oranje. Kan worden ingeleverd bij Bruma. Deze shirts van het Nederlands zelf. Het is goed te zien wie er of heel veel transpireert of gewoon de meeste arbeid heeft verricht. Waardoor de transpiratie op het shirt verschijnt in het shirt. Bijvoorbeeld van Bommel is doorweekt al en ook Bruma... Het uh, is wel leuk om te zien uh, wie er nou wel of niet een nat shirt hebben. Want uh, heel veel jongens uh, kunnen het op een redelijke manier af. Terwijl Pieters ongetwijfeld een nat shirt moet hebben. Ook die krijgt nu weer aan de zijkant de bal aangespeeld. Naar Kuit die zeker ook, uh, dat zag ik net ook, uh, doorgetranspireerd is. Met het balbezit nu van de wiel. Van de wiel net de bal slecht aan. Krijgt die bal ook een beetje hard aangespeeld.